Mark Hokke met het NOS Journaal. Op de tweede dag van de ontruiming van het kamp met vluchtelingen en migranten in Calais is de sfeer grimmig. Onder de mensen, onder wie veel jongeren, verdringen zich om een plaats in een van de bussen. De politie moet af en toe ingrijpen om de menigte rustig te krijgen. De bussen rijden naar opvanglocaties, verspreid over Frankrijk. Veel inwoners van de jungle van Calais zijn bang dat er te weinig plaats is in de bussen. Vrijdag willen de Franse autoriteiten alle hutten en krotten in het kamp bij Calais hebben verwijderd. Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen hebben een week lang geen bombardementen op Aleppo uitgevoerd, zegt het Russische ministerie van Defensie. De zes humanitaire corridors in Oost-Aleppo, om burgers in staat te stellen de stad te ontvluchten, zijn nog steeds open. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zegt dat burgers die de stad willen ontvluchten soms wel door rebellen worden beschoten. Hij wil dat de VS die rebellen in toom houdt. De Britse regering heeft ingestemd met een uitbreiding van de Londense luchthaven Heathrow. Voordat er daadwerkelijk bijgebouwd kan worden, moet ook het parlement instemmen met de plannen. De stemming daarover is pas volgend jaar. Daarnaast is het de verwachting dat milieugroepen en omwonenden van de luchthaven rechtszaken zullen aanspannen om uitbreiding te voorkomen. En wordt aan de westkant van Londen nu al veel geklaagd over luchtvervuiling en geluidsoverlast. De Duitse politie is in vijf deelstaten bezig met een antiterreuractie. De actie begon vanochtend vroeg. Aanleiding is voor de actie is omdat er, zo, omdat er een aanslag zou worden voorbereid... maar is volgens de politie geen concreet gevaar voor zo'n aanslag. De actie is vooral gericht tegen een 28-jarige man uit Tsjetjenië... die zou plannen hebben gehad om zich aan te sluiten bij IS. Het weer het is overwegend bewolkt, met soms wat motregen. In de loop van de dag in de noordelijke helft steeds meer kans op zon. Het wordt een graad of 11. Morgen opnieuw veel wolken, met later ook weer kans op zon. En in het noorden kan er dan een buitje vallen. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het. DFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen video's.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Nee, alles gaat snel voor mij. Alles gaat snel. Alles gaat snel. Relaties gaan ook heel snel voor mij. Weet je wat het is? Relaties, het is niet voor mij gemaakt. echt Relaties zijn voor mij net als McDonald's. Je hebt er een wijze zin in. Je vreet in één keer op. Maar daarna voel je je en opgeblazen. <lacht> Weet je trouwens wat ik laatst ontdekte? Weet je wat ik laatst ontdekte? Als je alles tien keer zo snel doet heb je uiteindelijk tien keer zoveel meer rust. Kijk, ja. als je alles tien keer zo snel doet, heb je tijd over. Die tijd kun je gebruiken om dingen af te raffelen die normaal altijd te langzaam zijn. Als je dingen die je afraffelt, die normaal altijd te langzaam weet, is, je die dingen nou tien keer zo snel doet, heb je nog meer tijd over. Ideaal, die tijd die je over hebt, gebruik je voor hobby's. Die uh, hobby's, tien keer heb kun je tien hobby's doen. Tien hobby's, hebben je zo meer ontspanning. Tenzij geen hartklopige asfelen langzaam met je buiten aardappelen. Je best alles tien keer snel, dan gaat alles tien keer snel. Altijd, kut, ik ga te snel. Ja, ik heb me meegenomen. Het. Uh... Het schijnt dat ik af en toe iets te snel ga. Ik zweer het je, laatst deed ik niet... ...dat ik een avond vol een programma van twee keer vijf minuten. Wat heb ik nou? Over hubbers gesproken. Rare hubbers heb je tegenwoordig. Zag je laatst op televisie. We staan hier voor het huis van Egbert. Een doodgewone Hollandse jongen. Hij is getrouwd met Maria. Een 96-jarige demente transeksueel. Na 25 jaar in de anonimiteit geleefd te hebben, komt hij eindelijk met zijn grootste passie naar voren. Het parkietpijpen bij de dam. Maar weet je wat het is? Alles gaat te langzaam. Alles gaat veel en veel te langzaam. Het mag voor mij allemaal veel en veel sneller. En wie zijn naar de hoofdoorzaak dat alles te langzaam gaat? Wie zijn een beetje de staatsvijanden van alle ADHD'ers? Wie zorgen dat de hele gemiddelde snelheid weer omlaag gaat? De bejaarden. Oftewel, zoals ik ze noem, de Rimpelsaurius. Dan sta je bij de supermarkt. Iedereen staat rustig te wachten. Wie staat er weer voor te dringen? Zo, perkamenten kalkoen. Het is ongelooflijk. En dan denk ik, waarom moet zij naar nou voor? Waarom moet zij nou voor? Wat heeft ze nou de hele dag te doen? Beetje aan het raam te staren, beetje zegel tussen sparen... ...en een rollator op te voeren. Maar oké, okay, ik ben beleefd, dus ik laat ze voor. En dan gaan ze dus betalen. Legt ze eerst twee gouden Ducaten neer. Moet die kasseer er eerst uitleggen dat je daar sinds 1842 niet meer mee kan betalen. Vervolgens pak ze de pinpas. Als er één ding ergens is, is het als een rimpel. rimpelsaurier gaat pinnen. Ze weet dat pasje op duizend meter heen te houden. maar nooit de juiste manier. Uiteindelijk heeft ze hem nog goed gehad, dan moet ze die pincode intoeten. Gaat de grote tas open, komt de agenda tevoorschijn. Ergens, op bladzijde er zoveel, heeft ze die pincode genoteerd, maar weet niemand. Na drie jaar heeft ze hem gevonden, drukt ze die pincode in, blijft ze wachten. En die hele rij begint te skanderen en te smeken. Druk op ja! Druk op ja! Dat is Oké, maar nist tegenwoordig, hier zitten er ook een paar. Daar gaan we niet Maar het gaat om het principe. Het gaat allemaal zo langzaam. Nee, laatst ook niet. Ik was op station Leiden Centraal. Op zich vrij uniek, want NS en ADHD gaan niet echt goed samen. Laatst, het was... Het was negen uur s ochtends, oftewel een heel druk tijdje, oftewel spitsuur. Iedereen staat te wachten. Wie komt er weer op het lumineuze idee om juist op dat tijdje zijn 65 -plus kaart te gaan verlengen? Zo gekreukeld fossiel, het is ongelooflijk. <lacht> en dan denk ik, waarom gaan ze dan niet gewoon met hun eigen voertuigen? Ken je die dingen? Die rimpelvoertuigen, met zo'n stikken erop met 45, ken je die dingen? Die dingen zijn traag. Mijn neefje van twee, die kruipt nog sneller. Hij heeft ook ADHD, maar dan gaat hij niet doen. Of die loopprekjes, daar begrijp ik helemaal niks van. Dus hier is aan het begin van de straat, zie je ze staan met een loopprekje. Terwijl ik denk, liever pak dat ding op, loop maar aan de andere kant van de straat in en leg hem daar pas weer in. Weet je ik ze niet verrichten. Nee, af en toe denk ik wel eens, ga terug naar de ijstijd en sterf uit. Dat denk ik wel als ik ze zo Laatste Laat iemand tegen mij, Jochem, lekker makkelijk om als 25 jarig pikkie een beetje Bejaarden belachelijk te maken. Laat ze iemand zeggen, Jochem, besef jij wel dat je zelf ook bejaard wordt? Ik zeg, maar ja, als ik bejaard word, dan hoop ik dat het net mijn oma wordt. En mijn oma en ik lijken echt sprekend op elkaar. Weet je die over straat loopt? 86 jaar. De esquina a esquina, de abajo arriba. Con tu sabor a latina. Se siente que no pasan las horas. Me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora. Quédate hasta el amanecer. Yo que he esperado tanto, apágame. Este fuego, fuego. Con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas las prendemos.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 Fuego. En daarvoor natuurlijk een heerlijke conferentie van uh, Jochem Meijer. En sorry voor alle bejaarden. <laughs> nou, voel, voel me gelukkig niet meer aan. Dit is Ian Jury. En het heet Reasons to be cheerful. Summer Buddy Holly, the working folly, good golly Miss Molly and Boats. Smith, Pally The Bolshoi, Bally Jump back in the alley Add nanny goats 80 Willis camels Dominica camels All other mammals Plus equal boats Seeing Piccadilly Fanny Smith and Willie Being rather silly And porridge oats. A bit of grin and bear it, A bit of cum and share it. You're welcome, we can spare it Yellow socks Too short to be haughty Too nutty to be naughty Going on 40 No electric shots The juice of the carrot, The smile of the parrot A little drop of clara Anything that works Elvis and Scotty days when I ain't spotty Sitting on the potty. Curious smallpox reasons to be cheerful What are you, get to reasons to be cheerful? What are you, get to reasons to be cheerful? What are you, reasons to be cheerful? One, two, three reasons to be cheerful, part three. Health service classes, gigolos and brasses, Round or skinny buttons. Take him mum to Paris, lighting up the chalice We Willie Harris Man to Stephen Beekle, listening to Rico Harper, Groucho, Chico cheddar Cheese and Pickle, The Vincent Motorcycle Slap and Tickle Woody Allen, Darley, Dimitri and Pasquale bala, bala, bala, bala and balali. Something nice to study, phoning up a buddy Being in my muddy Saying okie dokie, sing along a smokey, Coming out a chokey John What Coltrane, reasons Soprano; Eddie Chellentano, Bona Catalino. Reasons to be cheerful. One, Bona, two, Camino. three. Reasons to be, to be be, be, be cheerful. One, two, three. Reasons to be, be, be, be cheerful. One, two, three. Reasons to be, be cheerful. One, two, three. Perhaps next year, or maybe even never. In which... Dietrich, Episcali, Balapala three. and Balori Something Reasons that's a study Rodding up a buddy, feeling him a nutty Reasons Saying okey dokey, Single monkey, Part coming three. out of chuggy. John John a chuggy Jocker for Why don't you, to Why, don't you to Why don't you get back, back to be cheerful? Why don't you get back into bed Why don't you get back to be into bed Why don't you get into bed Why don't you get to be cheerful? Why don't you get back into bed Reasons to be cheerful One, two, three Into bed. Nou, gewoon omdat ik een radioprogramma zit te maken en er is ook geen bed hier. Dus kan ik niet terug naar bed. Nee. Nou, ja, kan niet. Laat ik. pas over een paar uur, thuis ben. Ja. Maar goed, eh, we gaan, eh, dames en heren, eh, omdat het natuurlijk is een lunchprogramma. En uh, sommigen van u zullen misschien de lunch al wel op hebben. Maar uh, we gaan uh, toch naar het recept. Ja, want we uh, hebben weer een heerlijk recept uh, voor u bedacht. Een recept dat u makkelijk thuis kunt maken. <laughs> en uh, Andra zit het al uh, voor te bereiden. Die denkt van, je heeft het water al in de mond staan. Absoluut. Ja, is het lekker deze week? Het is heerlijk. Oh, goed. Nou, we wachten even op de aankondiging. En dan gaat het gebeuren. Het recept...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 Lekker hè? En voor vier personen heeft u het volgende nodig. 250 gram pandanrijst, drie eieren, vijf eetlepels wokolie... twee lenteuitjes en ringetjes... één stuk verse gember van ongeveer een centimeter... geschild en geraspt... één mespunt pikante currypoeder... 100 gram diepvrieserwten... en ongeveer 100 gram gebelde garnalen... en twee eetlepels gehakte verse koriander. Kook, het, euh, kook de rijst met zout en giet dit af... Klutst de twee eieren met zout en peper en bak hier een omelet van, in de olie. Snijd de omelet vervolgens in reepjes. Verhit de rest van de olie en fruit hierin de bosui, de lentui. Schep de gemberwortel, het kerrypoeder en de dopperten uh, en de gekookte rijst door elkaar... en roerbak dit voor ongeveer 3 tot 4 minuten. Schep de garnalen vlak voor het serveren erdoor. Verdeel de omeletreepjes erover en bestrooi het met koriander... Uh, presenteer het geheel met een bakje sojasaus en voeg hier eventueel wat citroenrasp aan toe. Uh, u kunt ook kiezen om de dopperten te vervangen door peultjes... en in plaats van de garnalen surimi of reepjes ham in het gerecht te verwerken. Ik vind en... de garnalen wel lekker hoor. Ja, dat lijkt me ook wel lekker. Ja. Uh, de het wijnadvies <laughs> is een frisse rosé, bijvoorbeeld een pinot grigio, blush... Uh, past hier uitstekend bij. En uh, Angela wens ons eet smakelijk. Ja. Bedankt Angela. Nou. Voor het heerlijke recept. Ik denk dat ik vanavond weet wat ik eet. Laat je weten volgende week hoe het was? Ja, als ze het gemaakt heeft, dan laat ik het zeker weten. Ga jij het niet proberen dan? Uh, niet vanavond. Nee, nee. nee. Nou, ik, ik weet niet, niet of ik het vanavond krijg. Maar ik uh, <laughs> kan natuurlijk nu via de radio zeggen van... ik wil dit eten vanavond. Nou, dan moet ze nu naar de winkel. Oh nee, ze wordt eerst luisteren tot twee uur. Want ze luistert mee. Wat we het wel goed doen natuurlijk. Zellig. Ja. Oké, okay, nou dat is het recept. U kunt het uh, natuurlijk, het ging je, uh, allemaal natuurlijk even rustig nalezen in uw eigen tempo. Ging zo snel? Nou, dat maakt niet uit. <laughs> dat mag wel op de radio. Ja, op de DRD. Ja, ze kunnen het toch rustig nalezen op de Facebookpagina. Zand voor lunch op Facebook. Daar staat alles op. En. Um, daar kunt u uh, het nog wel eens even rustig op nalezen. Dat wel. Goed, Hier uh, in Spirit is de volgende plaat die wij gaan draaien. En uh, die is van Jim James. En dat is een mooie. En die hapering, dat je dus niet naar, uh, snel in je radio vliegt van... Oh, er is iets kapot. Nee hoor. Dat zit in de plaat. Grapje van de producer denk ik. Nou, Jim James en Here in Spirit. En het uh, volgende plaatje is ook wel weer leuk. Want daar speelt weer iemand op mee. Die, die ik altijd nateloos bewonderd heb. Namelijk Toets Tielemans. Ja, die speelt mee op dit nummer. Echt wel. Uh, het is van Hans de Boy. Ja. En het heet Thuis Ben. Ja. Nou, dat duurt nog even. Half vier. Dan ben ik weer thuis. Toets. Ik het leukste van de hele plaat. Ook oh, eerlijk ben Ja. Hans de Boy. En het nummer dat heet uh, Thuis Ben en de Monta Solo. Nou ja, dat, dat is... Al zou ik het je niet verteld hebben, zou ik het nog geweten hebben. Toets Tilmans Dus die uh, uh, deed dat. Uh, we gaan een, uh, even, nog even een live stukje draaien. Een mooi nummer. <coughs> Sorry. En um, dat is van uh, Thin Lizzy. En dat um, is een hit die ze gehad hebben in de jaren zestig. En dat is een mooi nummer trouwens. Maar dit is een uh, hele leuke live versie. Luister maar. Whiskey in the Jar. Whiskey in the Jar is huh? We just came from Kerry yesterday, you know. The Cork and Kerry mountains. The only reason we can't play Whiskey in the jam is because Scott doesn't know it. And Snowy doesn't know it. But Midge over here, he knows it. in allerlei versies weer uh, tevoorschijn komt of het nou van de Dubliners is of van uh, Thin Lizzy of van uh, wie dan ook zelfs Metallica heeft zich eraan gelaagd aan dit nummer <middels> One more challenge. <laughs> ja, was dat ook al niet meer onder ons intussen. Uh, samen met zijn band Thin Lizzy en uh, nou ja, het is gewoon een, een lekker, lekker nummer. Toch, Vond je het leuk. Ja. Ja, hè. Goed hè. <laughs> ja. We gaan naar het nieuws, want ook dat moeten we natuurlijk bijhouden dames en heren, want we moeten u wel op de hoogte blijven houden. Dus we gaan naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Sandra Lissenberg. De roep om de bevolking van Zandvoort toch nog eens uitgebreid te raadplegen over de voorgenomen ambtenarenfusie met Haarlem klinkt nu ook vanuit de JOVD Kennemerland. Dit is de afdeling van de VVD. De jonge liberalen roepen de gemeente Zandvoort op om gezien de grote gevolgen voor de gemeentelijke organisatie bewoners alsnog een laatste mogelijkheid te bieden hun mening te geven of om vragen te stellen.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 De overvener werd opgelicht door een jonge vrouw die rond 7 uur s'avonds met een smoesje aan de deur kwam. Zij vertelde dat ze geld nodig had, maar dat ze dit even niet van haar moeder kon lenen. De vrouw zou met de kwartier weer terug zijn en het geld dan terugbetalen, omdat haar moeder dan weer thuis zou zijn. Toen het slachtoffer zijn portemonnee pakte om haar een klein bedrag te lenen, pakte de vrouw het briefgeld van de man en ging er vandoor. De vrouw is rond 23 jaar en ongeveer 1,60 meter 60 lang. Ze heeft half lang blond haar en de politie is op zoek naar tips over deze zaak. Zorgcentrum Huis in de Duinen in Zandvoort komt de komende zes maanden onder toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg. In het verpleegde huis gaat nog van alles mis bij het toedienen van medicijnen, dossiers van cliënten en deskundigheid van het personeel. De inspectie constateerde bij een bezoek eind augustus dat de instelling niet voldeed aan 11 van de 15 beoordeelde normen. Over de instelling komen al jaren meldingen binnen van wantoestanden. Ex-medewerkers melden in 2008 al in een zwart boek... tientallen voorbeelden van mishandeling, verwaarlozing, onvakkundige zorg... en onjeuze behegening van kwetsbare ouderen. De voorraad medicijnen en de houdbaarheidsdatum hiervan... wordt niet goed geregistreerd, constateert de inspectie. En daarnaast gaat het personeel onverantwoord om met protocollen... en is er een te weinige deskundigheid voor de dagelijkse zorg... De komende zes maanden staat de zorginstelling onder verscherpt toezicht. Dit is uiteraard geen goed nieuws... maar het helpt ons wel om de kwaliteitslag beter te maken... en de urgentie nog beter in te zien. Dat schrijft interimbestuurder Wies Oldenkamp in het brief aan het personeel. En tot zover het Regio ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En hier het weer verzorgd door Rico Schreuder. Na een droge maar overwegend bewolkte maandag is het vandaag ook bewolkt. Vanmiddag kan het wolkendek breken en komt geregeld de zon tevoorschijn. Het blijft wederom droog en bij een zwakke oostenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 12 Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een zwakke zuidoostenwind daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen zijn er ook wolkenvelden, maar schijnt ook geregeld de zon. Het blijft droog en bij een matige naar zuidwest draaiende wind stijgt de temperatuur naar een graad of 12. Donderdag hebben we ook een mix van zon en wolken en blijft het opnieuw droog. De zuidwestenwind waait meest matig en de temperatuur stijgt dan naar 15 graden. Vrijdag is het over het algemeen bewolkt, maar schijnt soms ook de zon. Het blijft wederom droog en bij een matige en aan zee vrij krachtige west- tot zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar waarde tussen de 14 en 16 graden. Met uh, haar mega-hit uit de jaren zeventig. Met uh, medewerking van de heer uh, M. Jagger uit Londen. Uh, die zong een partijtje mee. En oorspronkelijk. Uh, ik heb diverse verhalen gehoord over wie de nummer nou geschreven zou zijn. Het, uh, ik heb ook wel eens horen vertellen dat het juist over Mick Jagger ging. En dat hij daarom meezong. Maar jij had een andere mening erover. Ik, uh, ik ben op de hoogte dat het Warren Beatty was. Ja, ja. Ja, ik, ik vind het gewoon fantastisch dat zo'n ontzettend hatelijk nummer gewoon een snoeiharde hit is geworden. Ja. In is, your face. Ja, ja, het is echt in your face. Maar ja, goed, het zou zowel over Jagger als over Beatty kunnen gaan, want het waren allebei van die womanizers. Jagger nog steeds, geloof ik. Hij is acht, zijn achter. kind komt er al aan, weet je. Van Jagger. Oh. Ja, hij heeft een, van Mijn de week. Geld zat. Hij heeft, <laughs> de week een, nou, heeft van de week een optrekje gekocht voor zijn nieuwe vriendin, voor een paar miljoen. Eh, omdat ze zwanger van hem is en dat wordt zijn achtste kind. Ik zou er ja. toch niet aan moeten denken. Ja, en, met ja maar dit is met Anouk. Die heeft zes kinderen van zes, zes vaders. En ik geloof dat Jagger eh, acht kinderen heeft van acht moeders. Nee, volgens mij heeft hij er met Jerry Hall heeft hij er wel meerdere geloofd. Ah, Oké, okay, nou dat is goed. Zo wel... ik zomaar. Ja, dat zou wel eens kunnen. Want Jerry Hall heeft, wat langer, ja. eh, heeft het wat langer volgehouden. Maar uh, goed, oké, okay. uh, we gaan dus even kijken naar de uitslag San. want het is zo uh, weer kwart voor, dus we gaan maar dus even kijken uh, uh, uh, wie, ja, wat, wat nou eigenlijk het antwoord was nou. op die prachtige vraag. De, de vraag, ik zal hem nog even herhalen, de vraag, Shinedo uh, Connor die had een hit met Nothing Compares to You en de ja. vraag was van wie was het origineel ja. en het antwoord daarop is Prince. Ja, en we hadden in ieder geval iemand die het goed had, dat was Angela. Je had het goed geraden. Yay. Nou, je zit in de Hall of Fame vanaf deze. En uh, we hebben een hele mooie versie van het nummer gevonden. Van Prince zelf. Niet van Sinead, maar van, uh, van Prince. En die is heel mooi. Zo'n live versie. En hoe is die zangeres? Dat wist jij weer. Rosie Gaines. Oh ja. Nou, luister u goed. Nothing compares to you. Van Prince Live. Met Rosie Gaines. Oeh. Het is mooi. Luister. Wereld, hoor, dit. Ik vind dit geweldig. Wat een oh yeah. mooie versie. Is dit, ja. hè? Rosie Gaines is uh, de zangeres, dames en heren. En uh, verder was het natuurlijk de maestro zelf, de heer Prins, die uh, het nummer ook schreef. En dat was ook gelijk de oplossing van onze quizvraag van deze week. Elke dinsdag doen we dat. Hè? Elke dinsdag hebben we een quizvraag tot het bakje leeg is. Hoe zit het erin, dat Bakkie. Er uh, dus zitten er 50 in. Oh, bijna ja. een heel jaar vol. Oh, dus we hoeven ons voorlopig nog geen zorgen te maken. Komt allemaal goed. Goed. Um, nou, de, de oplossing was dus inderdaad de, de hit van Sinner de Garner, Dat was geschreven door Prins. En u hoorde een prachtige uitvoering, vind ik werkelijk. Dank voor de tips, Sam. Die zal ik thuis nog wel eens opzoeken. Heerlijk. Rosie Gaines samen met Prince in Nothing Compares to You. Fantastisch. En het is zo merkwaardig dat uh, als je bijvoorbeeld de muziek van Prins zoekt op Spotify, kun je rustig vergeten, hè, staat helemaal niets van de man op. Alleen covers, uh, allemaal slechte remakes en zo staan er wel op. Maar um, zelfs Nothing Can uh, van Sinead O'Connor is niet te vinden. Want dat is ook van Prins. En de man heeft dat allemaal afgeschermd. Waarom weet ik niet. Maar, nou, ik heb wel een vermoeden hoor. Nou ja, ik vind het. Ik vind, er zijn wel meer van dat soort artiesten die dat doen. En ik vind het een beetje dom. Want je krijgt voor spotten waar je gewoon betaald. En er zal het misschien niet zoveel zijn als dat je een CD verkoopt. Dat is dus trouwens ook niet zo'n vet pot. Maar je, je vangt gewoon je auteursrechten. Dus ik, ik begrijp het niet helemaal. Ik vind het een beetje dom, eigenlijk. Als ik eerlijk ben. Ja, wie, maar, wie weet komt er verandering in als de erfgenamen van prins uh, hebben besloten wie wat krijgt. Ja, dat zou, dat zou nog eens kunnen. Maar ja, die zijn nog even aan het vechten. Ja, volgens ik, mij. Ook. Het gaat nog, zijn, nog een tijdje dat duren. Het gaat nog een tijdje duren. Goed. Dan gaan we maar naar uh, Robert Palmer. Die staat er wel op. Johnny and Mary. Heet het. Uh, In Johnny en Mary. Ja, ik had nog een hele mooie klaarstaan. Maar ik denk dat die te lang is. En dan moet ik die gaan afbreken. En dat vind ik dan weer eeuwig zonde. Dus die bewaar ik gewoon tot donderdag. Ja, die bewaren gewoon tot donderdag. Dan krijgt u hem dan wel te horen. Ik heb nog een hele mooie live-opname van Alan Parsons. Maar ja, nee, sorry. Ik, heb ik wil dat soort mooie dingen wil ik nooit afbreken. Ja, dat vind ik gewoon zonde. Dus eh... Uh... Als u hem horen, donderdag weer luisteren, dan komt hij in ieder geval. Goed. Want het zit er alweer op voor deze nacht, Sam. Het is alweer gebeurd. Jee. Oh, nee, jee. Dat klinkt net zo, jee. Het zit er alweer op. Ja, je net alsof je blij bent dat het voorbij is. Nee, absoluut niet. Ik zou zo'n marathon met je willen maken. Oh, is dat zo? Ja. Oh, een Misschien keer moeten doen. we dat ook nog eens een keer doen. Ga een, een keer doen. Ja, gaan we gewoon een keer doen. Helemaal gezellig. Goed, nou, dit was uh, Lunch voor deze dinsdag, uh, dames en heren. Dank aan Sandra weer voor alle bijdragen. Vooral ook de muzikale tips en zo. Geen dank. Het is wel handig als je zo'n sidekick hebt die ook nog een beetje verstand van muziek heeft. Dat, dat, dat, dat is heerlijk. Ga door, u ga door. Dat is heerlijk. <laughs> maar wat dat, dat betreft heb ik ook, wat betreft de sidekicks niet te klagen hoor. Want ja. uh, Angela werd er ook aardig wat van En Dolly werd er ook aardig wat van Dus het is allemaal leuk En dat bewijst iedere keer weer die liedjes van de sidekick hè? Want het is altijd zo leuk dat er zo'n enorme variatie is Ja Maar goed, donderdag ben ik er weer En uh, dan samen met Dolly En dan gaan we weer uh, twee uurtjes lang Gezellig een Radio maken voor u Ja En voor nu, zou ik zeggen, een hele fijne dinsdag Ik ga kijken of de firma No Service Nog uh, zijn best doet om uh, mij weer op tijd in Beeswijk te krijgen. Ja, dat moet je tegenwoordig ook maar afwachten. Dat is allemaal gebeurd. Gisteren was het ook weer een drama. Ja, niet bij mij hoor. Ik, uh, maar uh, ik hoorde dat toevallig. Twee, twee treinen uitgevallen. Mensen die, die zich gewoon op het station lieten staan. Gewoon doorrijden. treinvol. vol. Ja, nou ja. Dat soort dingen. En... Uh, nou ja, ik zou zeggen tot donderdag. En fijne dag nog, Stan. Ja, jij ook. En tot volgende week. Tot volgende week. Tot de dokie.